Er is een nieuw cel, vandaag verschenen. Gaat door? Nee, je bent, je bent nee, alweer eerder dan ik? Ik heb hem meteen vanochtend afgedraaid. Ja, en hoe was hij? Hij is fantastisch. Ik weet je. Ik zet hem even op pauze, zet ik hem ondertussen ik, aan. Ik zet hem op pauze. Nou, hij staat op, hoor. En het mooie is dat jij, uh, jij meteen aan de muziekcomputer. En ik reageerde vanochtend precies hetzelfde. Ik dacht. Ik, ik, ik, zat, uh, ik zat even bij de radio. Van... Nieuwe One Drugs. Draaien, draaien, draaien. Ja. En we hebben de nieuwe Vlog in Molly, die hier altijd wel heel erg populair is. Wie Floggy Molly zijn, ja, uh, ik weet niet of je de Dropkick Murphys kent. Dat zijn ja, een keer van gehoogd, punk, maar. Punk hardcore, mm -hmm. maar met een folk randje eraan. Dus denk aan uh, Shane McGowan en de Pokes, Pokes, eigenlijk van vroeger. En dan zit, zit, is het iets sneller niet opgevocht alleen maar. Uh, Mollie, dus dat is Floggy Molly, dus Floggy Molly is een... Uh, dat wordt een, dat een topper, denk ik. Oké. Okay. Ja. Uh, nog heel even over die war on drugs, want daar zullen we nu ook meteen mee afsluiten. Er uh, gaat ook het gerucht dat er een sample in zit van Bruce Springsteen. Ja, nee, ik hoor hem nu voor het eerst, dus dat weet ik niet. Tot volgende week. Tot volgende. Week. Zoals je hoorde, de reportage van deze week gemaakt door Maarten bij uh, Sounds, platenzaak Sounds in Tilburg. Gaan we verder naar muziek? Met, met, met muziek? Naar muziek? Ja, ook naar muziek. Maar ook met muziek. Disciplus, Plus, met On My Mind is think about you all I do every night is think of you I mean